Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de advocaten van Rido Taghi is aangehouden in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. Het gaat om de 38-jarige Youssef T., een neef van Taghi. Hij komt, Taghi, die hoofdverdachte is in het liquidatieproces Marengo, in de gevangenis vrij bezoeken. Het OM vertrouwde de boel meteen al niet, maar kon het niet tegenhouden, zegt verslaggever Joris van Poppel. Want de keuze voor een advocaat is vrij. Dus uh, ja, moest het OM tandenknarsen toezien hoe die advocaat, hoe die neef, hier uh, maandenlang, uh, meerdere keren, tientallen keren, uh, gesprekken binnenvoerde met Taghi, soms echt urenlang. Pas toen die telefoons gekraakt werden en er een vermoeden bestond dat de neef de boodschapper was. Ja, pas toen kon het OM ingrijpen en de gesprekken tussen die twee ook echt gaan afluisteren. De advocaat wordt nu verdacht van betrokkenheid bij witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en het voorbereiden van een gewelddadige uitbraak. IJsland stopt met prikken met Moderna. Volgens een Noors onderzoek lopen mannen onder de 30 in zeldzame gevallen risico op bijwerkingen na die prik. IJsland heeft nog genoeg andere vaccins op voorraad, ook voor eventuele booster shots. De Europese medicijnwakrond IME moet nog naar het onderzoek kijken. Het lijkt erop dat er weer problemen zijn met Instagram. Het is nog maar een paar dagen geleden sinds de grote storing bij het bedrijf van Facebook. Maar ook nu weer hebben mensen problemen met het laden van hun feed en het uploaden van stories. Tot nu toe zijn bijna 30.000 klachten binnengekomen. De benzineprijs schiet omhoog en bij sommige tankstations ligt de literprijs boven de 2 euro. En daarom gaan veel Nederlanders de grens over naar Duitsland om een volle tank te halen. Bij een tankstation vlak over de grens stond een rij met auto's met Nederlandse kentekenplaten. Wat vindt u van de benzineprijs in Nederland dan? Ja, te gek. Veel te hoog. Hoeveel scheelt het dan voor u op een hele tank? Ehm uh, ongeveer een 7 euro denk ik. Ik denk toch een, een, een 12, 13 euro. Bij onze Oosterburen is de prijs voor benzine ook gestegen. Toch zijn de automobilisten goedkoper uit, want je betaalt daar minder belasting over brandstof. Het weer vanavond op veel plekken weer mistig. En morgen vroeg in de ochtend ook een grijs begin. In middag wel meer zon en een graad of 16. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het. Close my eyes Cause here Don't have to be Controlling my desires In my mind It's us And staying here Is better than real life Imagine it Can't stop thinking about you Thinking about you now